8 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. GGZ Rivierduinen doet zelf onderzoek naar de hulpverlening aan Tristan van der Vlis. Al direct na de schietpartij in Alfa aan de Rijn... heeft de instelling een commissie ingesteld met onafhankelijke psychiaters. Die kijken of de GGZ goed heeft gereageerd op signalen en risico's. Ze kijken ook het dossier van van der Vlis in. In september gaan de uitkomsten ervan naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg... die beoordeelt of de GGZ goed heeft gehandeld.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 Straks ga ik praten met Lisbeth van der Pol. Ze was vier jaar lang onze Rijksbouwmeester. En in die functie heeft ze zich met hart en ziel ingezet voor schoonheid. We gaan het er straks uitgebreid over hebben. Maar eerst Tristan van der Vee. De jongen die in april in Alphen aan de Rijn zes mensen doodschoot. Hij was schizofreen en had chronische psychose. Dat is uh, gisteren bekend geworden. Hoe is het nou voor ouders die zelf ook een schizofreen kind hebben... om te horen en ook te lezen over de daden van Tristan? Mijn gast van vanavond, die anoniem wil blijven... heeft zelf een schizofrene zoon. Goedenavond. Goedenavond. U wilt niet dat ik uw naam noem. Wil dat zeggen dat, dat er toch een heleboel mensen nog niet weten... wat er aan de hand is met uw zoon? In mijn omgeving is wel bekend dat mijn zoon ziek heeft, is en ook wat hij heeft. Maar ik wil zijn privacy respecteren. Ik vertel mijn verhaal. Dit is niet het verhaal van mijn zoon. Nee. De verhalen van Tristan van der Vee. Hè? De kranten staan er vol. Van u hoort erover op de radio. Hij was schizofreen. Had een chronische psychose. Uw zoon heeft ook deze ziekte. Wat doen al die verhalen met u? Daar zijn we eigenlijk... Heel de dag mee bezig. En dat horen we ook uh, op het bureau bij Y. Ypsilon. Ypsilon is de familievereniging van naastbetrokkenen, dus van mensen met schizofrenie. En daar krijgen we ook heel veel telefoontjes en mailtjes. En ook de onrust bij uh, cliënten is natuurlijk uh, heel duidelijk. Want als er verteld wordt over jouw ziektebeeld, dat dat tot zulke dingen kan leiden, is dat voor de mensen ook afschuwelijk natuurlijk. Dus daarom wil ik ook de naam van mijn zoon en van mezelf niet heeft hij er iets over gezegd tegen u? Wij hebben daar wel over gesproken, over wat er gebeurd is. En hij reageert dan van uh, ja mam, ik heb zulke dingen nooit willen doen, maar ik heb vreselijke dingen meegemaakt. En eigenlijk gaat het pas goed sinds ik uh, deze medicijnen slik. Maar dan kom je dus bij een heikel punt. Als mensen met deze aandoening hun medicijnen niet slikken, waardoor de wanen hun hele leven beheersen in feite... dan kunnen er vreselijke dingen gebeuren. Is uw zoon zich daar bewust van dat hij zijn uh, medicijnen moet nemen? Sinds hij het goede medicijn heeft, heeft hij dus enig inzicht in zijn ziekte. Hij zegt dus nu van, uh, ik heb dat in mijn kop, maar ik ben niet gek. En hij weet ook dat hij die medicijnen nodig heeft om overeind te blijven. Dat is pas zeven jaar het geval. Hij is nu 37 hij is eigenlijk al vanaf zijn veertiende ziek. En uh, vanaf zijn achttiende heel heftig. Maar pas na zoveel tijd is hij dus gaan slikken. En bij Tristan is het natuurlijk het geval dat hij trouwens inherent aan de ziekte, hè, dat ze geen inzicht hebben. Hij had niet het inzicht, Tristan, dat hij ziek was. Dus mm -hmm. hij zag dan ook de noodzaak niet om medicijnen te slikken. Wij noemen dat zorgmeiders. En dat heeft uiteindelijk zulke verschrikkelijke gevolgen gehad. U heeft eh, namens Ypsilon de ouders een brief geschreven, heb ik begrepen. Wat stond erin? De brief aan de ouders bedoelt u? Ja. Wij hebben gezegd dat wij als lotgenoten altijd bereid zijn om hen te helpen... Alleen al het delen van het leed. Wij kunnen ons natuurlijk heel goed indenken... hoe de ouders van Tristan zich nu voelen. Ook al hebben we het zelf niet meegemaakt. Maar wij herkennen natuurlijk heel goed... de machteloosheid van de ouders van Tristan. Want je staat er als ouder bij en je kijkt ernaar... en je kunt niets doen. Wat heeft u meegemaakt waarvan u denkt... ja, daarom begrijp ik het? Uh, ik heb drie keer meegemaakt dat mijn zoon vermist geweest is. En de laatste keer dat hij vermist was, was hij werkelijk knetterpsychotisch. Hij is toen weggegaan zonder dat ik wist waar hij was. Na een week heeft de politie zijn huis opengebroken. Omdat er ook altijd de angst is van misschien heeft hij zelfmoord gepleegd. Want dat gebeurt bij 10% van de cliënten met mm -hmm. deze ziekte. Dat bleek niet het geval. En... Um, Wekenlang hebben wij dus in angst gezeten. We kregen geen enkel teken van leven... tot na een week of vier de politie mij belde. Ik had mijn zoon als vermist opgegeven bij Interpol. Ik zag aan de afrekeningen van Zegiro dat hij dus in Duitsland zat... en aan de hand in Zwitserland. Ik had opgegeven dat hij ziek was en dat hij dus medicijnen moest slikken. En dat is maar heel goed geweest dat ik dat gezegd heb. Want op een gegeven ogenblik heeft hij dus in zijn psychologie... Uh, psychotische toestand het vliegtuig genomen... en was daar zo'n bedreiging naar de manning en naar de medepassagiers... dat het vliegtuig in plaats van naar Toronto naar Frankfurt is gegaan. Daar is gaan ze cirkelijk tot ze mochten landen... en daar is hij uit het vliegtuig gehaald door de politie. En dat is natuurlijk een gruwelijke gebeurtenis. Daar wil me zo zelf niet over spreken. Eigenlijk is dat gewoon het gevolg van het feit dat de psychiater volgens de Nederlandse wet dacht dat hij niet gedwongen opgenomen kon worden. En trouwens, als hij gedwongen opgenomen geweest was... was het probleem waarschijnlijk nog niet opgelost. Want gedwongen medicatie is weer een ander geval. Dus ja, dan eigenlijk... moet hij een gevaar voor zichzelf of voor zijn omgeving zijn. Hè? Ja, een gevaar zijn, dat is prima. In zoverre... Ook dan. Mijn zoon verwaarloosde zichzelf ernstig. Hij was vermagerd. Hij rookte bijna niet. Hij vervuilde. Hij, was, euh, nou ja, hij liep echt in een vreselijke toestand rond. En dan gaan ze hem toch niet helpen. Maatschappelijke verloedering is geen factor. Is, is dat iets wat u nu, als u dan kijkt naar de zaak van Tristan... ook het gevoel heeft dat hij dat eigenlijk niet goed ge, uh, ja, gemonitord is? Om het maar zo te zeggen. Niet goed geholpen. Als een, dat is het probleem. Een mens kan over zichzelf beschikken. Zelfs in het geval van iemand die zo ziek was als Tristan... die had dus het recht om zo te worden als hij uiteindelijk geworden is. En dat vind ik eigenlijk, dat kun je mensen niet aandoen. Ze hadden veel eerder moeten ingrijpen, gedwongen in... Ja. en zegt u dan ze ook zijn ouders? It's zijn ouders. Ik ken de machteloosheid. Ik heb het zelf meegemaakt. We stonden erbij. We keken ernaar. Ook zijn broer. Je kunt niets doen. Ik heb een smeekbede gericht op een gegeven ogenblik... naar de case manager en de psychiater. Die mail heb ik ook bewaard. En daar heb ik dus in geschreven... als je je kind zo ziet verloederen... wil je dat hij adequaat wordt verzorgd. En zijn toestand is nu slechter dan ooit. Hij uh, heeft... Hij, hij, hij pakte de telefoon niet aan. Hij reageerde niet als er bezoek kwam. Hij liet niemand meer binnen. Alle contacten waren weg. En dat zie je dus als ouder. En je kunt er niets aan doen. Nee, Want hij was tot zijn veertiende eigenlijk een, een gewoon kind. Ja, tot zijn veertiende had ik twee gezonde zonen. Hij, uh, dat is de ellende met uh, schizofrenie, dat openbaart zich in de loop van de puberteit soms wat later, bij vrouwen nog later. Dus je hebt geen idee dat er, als het ware een tikkende tijdbom uh, in je gezin is. En als zich dat bij hem is het dan zeg maar, langzamerhand heel slecht gaan worden. En ik heb begrepen dat er bij Triest dan ook met z'n veertien jaar begonnen is. Mm -hmm. Maar. Uh, je kunt niet ingrijpen. Als, en Vooral als ze eenmaal 18 zijn. Kijk, voor de 18e jaar kon je nog wel wat doen. Toen heb ik hem op een gegeven moment ook meegenomen naar het RIAG. Maar daarna is het gewoon niet meer mogelijk nee. om iets te doen. Dus u heeft natuurlijk gisteren ook gekeken naar het nieuws over Tristan. En u heeft ook de persconferentie gezien, neem ik ja. aan. En ik werd boos. U werd boos. Waarom? Boos en verdrietig. Boos omdat ik dacht... Um, ...de... De politie heeft fouten gemaakt met die wapenvergunning. Maar ze nemen de verantwoordelijkheid niet. Ja, even voor mensen die denken, hoe zat het ook alweer? Ja. Hij heeft een vergunning gekregen, terwijl ja. de politie had kunnen weten van ja. de GGZ. Ergens in het dossier van uh, Tristan, daar is een keer een gedwongen opname geweest met behulp van de politie. Dat hebben ze over het hoofd gezien. Ze hebben daar de consequenties niet van genomen. Dat vond ik al wat. Ik vind het ook niet goed dat de GGZ... en natuurlijk is er de wet op de privacy... maar de ouders hebben gezegd dat zij er geen bezwaar tegen hebben... als uh, het medisch dossier wel bekend zou worden. Nee. Ik weet dat het uitgangspunt is dat de vertrouwensrelatie... tussen patiënt en behandelaar, dat die... Uh, eigenlijk nooit geschaad mag worden. Mm -hmm. Maar in dit geval, dit zou ook een waarschuwing kunnen zijn. Hè. Om nu precies te weten hoe het gegaan is. Want de ouders zeggen nu zelf, begrijp ik... dat ze wel degelijk de GGZ hebben gezegd... dat hij geen vergunning zou moeten krijgen. Dat hebben ze in 2008 inderdaad gezegd. En de GGZ heeft geen actie ondernomen. Nee. Uh, die persconferentie die u dus emotioneerde... Ja. daar was ook uh, de hoofdofficier van Justitie te horen, Kitty Nooy... Ja. en die zegt over het ziektebeeld van Tristan het volgende. Het is zeer waarschijnlijk dat de ziekte schizofrenie... bij betrokkenen van doorslaggevende betekenis is geweest... voor het tot stand komen van het incident. Door de stoornis schizofrenie had Van der Vee... ernstige, psychotische belevingen. Dat maakte hem depressief... En daardoor ontwikkelde hij steeds sterkere denkbeelden over zelfmoord. En hoe zit dat bij uw zoon? Fantaseert hij ook over zelfmoord? Daar heeft hij ook openlijk over gesproken. Want patiënten waar hij gelijktijdig mee opgenomen was... hebben inderdaad ook zelfmoord gepleegd. En hij heeft mij gezegd van man, daar denk ik niet over. Maar 10% doet het dus wel. Want als je zo angstig bent en zo kwaad op God was, bijvoorbeeld Tristan... en zo verdrietig en je zo nutteloos voelt... dan is voor veel mensen het leven te zwaar En dan kiezen ze dus voor het einde. En bent u bang dat u ooit iets vergelijkbaars gaat meemaken... als moeder van een kind met ook schizofrenie? Daar ben je altijd bang voor. Maar... ik hoor van andere ouders in mijn groep ook die zeggen van... zoals het nu is, is het ook geen leven... Het is alleen vreselijk dat Tristan besloten heeft... dat hij met deze actie ook andere mensen heeft meegenomen. En dat is natuurlijk ongelooflijk triest... dat zoiets zulke grote gevolgen heeft. En realiseert hij zich, uw zoon, dat hij zijn moeder zoveel verdriet brengt? Dat realiseert mijn zoon zich niet dat hij mij verdriet brengt. Dat, daar heeft hij geen enkel inzicht in. Dat ziet hij niet. En hij... Heeft juist, hij heeft een heel lief karakter. Kan heel vaak lief zijn. Maar ja. Natuurlijk is het het grootste verdriet van mijn leven. Want eigenlijk. Nou ja. Voor hij begon met leven. Was eigenlijk alles wat een leven waardevol maakt. Bijvoorbeeld relaties. Een baan. He, uh, vrienden. En uh, allerlei andere dingen. Waar je plezier aan kan beleven. Dat is voor hem al niet meer weggelegd. Hij kan niet meer sporten. Hij... Uh, kan heel weinig prikkels hebben. Dus hij woont alleen in zijn huisje... en draait eigenlijk de dag en de nacht om... omdat hij overdag te veel prikkels zou krijgen. En als je dus van de buitenkant naar kijkt... dan zou je denken van dat is verschrikkelijk. Maar mijn zoon ervaart dat niet zo, denk ik. Hij is uh, tevreden nu. Hij heeft tien uur per week pgb. Dat gaat... Persoonsgebonden budget. ...verdwijnen. Ja. ja. Uh, hij heeft uh, dus altijd mensen waar hij naartoe kan gaan... als hij zich angstig voelt... Maar dat gaat straks allemaal veranderen natuurlijk. Maar Hoe het houdt... grootste probleem voor familie is toch eigenlijk wel... dat mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Omdat de wet zo is, de wet op de gedwongen zorg... die zou aangepast ja, die worden. Ja, is te streng in uw ogen. Daar moeten te veel nee. eisen aan te veel nee. doen voordat ze gedwongen opgenomen worden. Nee, dat is het niet. Ja, in, in, volgens de regel van de wet is het zo dat er nou ja, moet eigenlijk iets gebeurd zijn voordat ze actie kunnen ondernemen. En dat is in heel veel gevallen te laat. Ja. Nu was er een nieuw ontwerp voor die wet. Maar dat is weer afgefloten. Omdat ze dus zeggen van het wordt te duur. En dat zal dus in de toekomst tot uh, vergelijkbare problemen kunnen leiden. En hoe houdt u het vol? Hoe ik het volhou? Ik uh, ben mentaal heel sterk. Zeggen ze allemaal. <laughs> en uh, ja, ik. Kan gelukkig ook een knop omzetten. Waardoor ik gewoon even de ziekte van mijn zoon op de achtergrond kan krijgen. En ik toch in staat ben om nog te genieten van dingen. Nou, dat doet me goed te horen, tot slot. Dank Elke u wel gedaan. voor uw komst. Graag gedaan. En uh, nou, u wilde anoniem blijven, dus ik noem uw naam niet. Maar nee. in elk geval, dank voor uw verhaal. En ik hoop er het beste van voor u. En uiteraard ook voor alle ouders met uh, kinderen met niet. Dank. Dank u wel. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margreet Reintjes. Mijn tweede gast vanavond, Liesbeth van der Pol... nam vorige week na drie jaar afscheid als Rijksbouwmeester. En is net gaan zitten tegenover mij. Goedenavond. Goedenavond. Ja, In deze tijdelijke functie, want dat was het... adviseerde u de overheid... dat ga ik maar eens even uitleggen, wat die baan inhield. U adviseerde de overheid over de architectonische kwaliteit... van onze Rijksgebouwen... Dat was één. En er was ook nog een ander deel van uw functie. U adviseerde over architectuurbeleid. Klopt, het? Dat is <laughs> heel goed uitgelegd. Goed zo. En dat deed u heel erg goed. Want bij uw afscheid vorige week... Um, zei de directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst... Dat u een Rijksbouwmeester was om van te houden. Ja, ik weet niet of hij dan doelde op mijn werkzaamheden of op mijn persoon. Ik hoop, uh, ik hoop allebei. Maar ik denk dat hij mijn werkzaamheden bedoelde. We hebben in die uh, periode heel intensief samengewerkt. De Rijksgebouwendienst is sowieso de club... waarmee je uiteindelijk uh, je advieswerk uh, doet. Mm -hmm. En de directeur-generaal daarvan staat aan het hoofd. Dus nou, dat is de eerste wie je adviseert. En we hebben hartstikke moeilijke dossiers had. ik noem maar het Rijksmuseum nou inderdaad, laten we die maar eens benoemen, maar ook Soesdijk is natuurlijk zo'n gebouw. We ja. hebben eigenlijk in het Rijk zijn heel veel monumenten. Um, die op het ogenblik leeg staan... of in de komende periode leeg komen te staan. En wat gaan we daar dan mee doen? Voelt het Rijk zich daar nog verantwoordelijk voor? En wat kost dat dan? Hebben we daar gebruikers voor? En hoe vinden we die? Kunnen we vast oefenen met ander soorten gebruik... dan wat we er tot nu toe bij bedachten? Nou, al dat soort uh, onderzoek hebben we natuurlijk uh, ja, gedaan. dat heeft u drie jaar met verven gedaan. En in die tijd heeft u zich vooral ingezet voor schoonheid... in de architectuur, heb ik begrepen. Dat was uw motto. Wat is dat schoonheid? Aha, ja, ga eens voor jezelf na als je eh, door een stad fietst en je komt op een mooi plein. En daar staan mooie gebouwen omheen en daar staan bomen en onderin zijn winkeltjes en terrasjes en daar staan bloemen voor. Dan zal je misschien niet meteen denken wat een schoonheid, maar je ervaart wel dat je rechtop fietst en dat je je goed voelt. Dat heeft natuurlijk te maken met schoonheid en schoonheid. Um, ik denk dat we ons onvoldoende bewust zijn. Ik zou het ook willen promoten van wees daar nou eens attent op. Hè. Heb in de gaten hoezeer wij genieten van het gebouwde. Mm -hmm. Ook van het ongebouwde overigens. Want als we in Nederland de stad uitfietsen... dan genieten we enorm van de schoonheid van het landschap. Dat spreekt tot de verbeelding. Maar bij gebouwen ligt het blijkbaar niet meer zo voor de hand... om daar op deze manier over te praten. Terwijl het wel degelijk ja. zo geldt. Een voorbeeld hier om de hoek, beeld en geluid. Dat programma Andere Tijden wordt opgenomen. Of de, de, de, de commentator die, mm -hmm. die, die loopt, daar dat hij ja. loopt daar rond... Ja, waar, waar geniet je dan van? Toch van dat prachtige achtergrond en die, en, en, en die, die viede waar je in kijkt, die kleuren van, van dat kunstwerk aan de gevel. Nou, dat is al, zijn allemaal vormen van schoonheid. Was dat de reden dat u ooit architect wilde worden? Nee, ik ben eerlijk gezegd gefascineerd geraakt door de schoonheid van bruggen. En uh, dat is dan toch weer wat anders. Dat is veel meer de overspanning over een uh, kanaal of over een rivier... die zo ingenieus in elkaar zitten, waarbij je bij elk spantje en elk stukje staal kon zien... waar de krachten bleven. Dat vond ik machtig, echt prachtig. En dat, dat bracht mij er wel toe. Dat om was de bron. Dat was de bron. Nou, is het zo dat de architectuurwereld natuurlijk harde klappen kreeg door de crisis... Um, heeft u uiteindelijk in die drie jaar dat u Rijksbouwmeester was... kunnen doen wat u wilde? Of was het toch, ja, die crisis had er tussen? Nee, ik heb niet kunnen doen wat ik wilde. Nou klinkt dat heel negatief, maar zo bedoel ik dat niet. Um, we werden natuurlijk verrast. Na een half jaar dat ik bezig was, werden we verrast door die crisis. En die pakte bij de architectenwereld en de bouwwereld wel extreem hard uit... En uh, wij voorzagen echt een hele golf van jonge mensen die op straat kwamen te staan. En, ja, dus dat betekent dat je hele agenda toch wat gaat schuiven. Dus daar heb ik veel aandacht aan besteed en met, met genoegen. Ik denk dat dat belangrijk was, dat moest gebeuren. Mm -hmm. En uh, tegelijkertijd heb ik de andere dingen die op mijn agenda stonden, zoals scholenbouw en... Uh, nou, binnenstedelijk bouwen wilde ik aan werken. En monumenten wilde ik op de kaart zetten. Daar heb ik ondertussen ook aan gewerkt. Maar dat ging allemaal. En, en, en. Ja, lekker druk. Ja, ja. lekker druk. <laughs> um, ja, u, heeft, zeg, u noemde ze al. De jonge architecten. Dat, die gingen u aan het hart. Niet alleen maar omdat ze het moeilijk hadden door de crisis. Maar ook bijvoorbeeld omdat ze weinig kansen krijgen. door allerlei aanbestedingsregels. Uh, voor mensen die denken: hoe zat het ook alweer? Er worden eisen gesteld. Bijvoorbeeld, er wordt een uh, nieuw gebouw gemaakt. Een uh, stadhuis. En dan zegt. De gemeente die dat stadhuis wil. Wij willen een architect hebben die dat al een aantal keren heeft gedaan. En dus vallen de jonge architecten die dat nog nooit gedaan hebben, maar wel talentvol zijn, buiten de boot. Nou, er wordt over gemopperd door jonge architecten en we horen nu architect Mark Hemel hierover. Wij hebben bijvoorbeeld proberen mee te dingen aan het Rotterdamse uh, stadhuis. Nou, het, dan worden er gewoon zulke eisen gesteld. Dan kun je het schudden en dan kun je nog zoveel ambitie hebben. Of, uh, of uh, goede ideeën hebben. Het gaat niet om kwaliteit. Het gaat alleen maar, er zit gewoon iemand het af te vinken. Of jij uh, genoeg omzet hebt en genoeg andere stadhuizen gebouwd hebt. Ja, maar dit is overheidsbeleid. Kon u dat daar uh, iets aan veranderen als uh, rijksbouwmeester? Ik heb enorm mijn best gedaan om daarmee in beweging te komen. Ik vind het voorbeeld overigens, overigens wel wat overdreven. Natuurlijk, uh, je zoekt als stadhuisbouwer maar één architect. Dus dan moet je ook niet de hele wereld over je heen krijgen. Dus enige vorm van restrictie is helemaal niet, uh, niet onlogisch. On on on on mm -hmm. Maar ik ben wel met deze architect eens... Uh, soms gaat dat zo ver dat jonge architecten er helemaal niet meer aan te pas komen. Nou, daar hebben we aan gewerkt. We hebben daar aan gewerkt met architectuur lokaal. Dat is een instantie die werkt voor gemeenten. Want uiteindelijk zijn de opdrachtgevers dikwijls de gemeenten. Mm -hmm. En we hebben met, haar, met Architectuur Lokaal hebben we eigenlijk heel veel gesprekken gevoerd... met managementbureaus en opdrachtgevers... en nou ja, uh, andere wethouders van andere, andere gemeentes waar het beter ging... om te komen tot een soort vereenvoudigde leidraad. Die leidraad die bestaat dus hè, die is bij, op, op de website van Architectuur Lokaal. is een prachtige leidraad. En als je die volgt, kan je eigenlijk een prima, prima architectenselectie houden... zonder overdreven eisen. Mm -hmm. Maar wat zie je gebeuren... Die Opdrachtgevers, die gaan op safe. Dus die gaan allemaal zich indekken... en die, gaan, die vertonen een soort risicomijdend gedrag. Die willen toch liever dat die architect vijf scholen heeft gebouwd. Terwijl dat absoluut geen garantie voor succes is. Die willen toch dat de omzet van zo'n architectenbureau... minimaal 2 miljoen is. Terwijl op het ogenblik in de crisis uh, er weinig bureaus meer zijn... Ja. die nog 2 miljoen omzetten. En zo zie je eigenlijk dat de kansen er liggen um, om het goed te doen... Maar dat het, gedrag van de huid, het huidige gedrag van opdrachtgevers erg risicomijdend is. Natuurlijk, een beetje wat in deze tijd aan de hand is. Ja, maar hoe heeft u dan, want dat, he, dat is dan een gegeven, um, hoe heeft u dan voor elkaar gekregen dat gemeentes dat niet meer gaan doen, die eisen stellen? Nou, het voorbeeld is: uh, uh, de, de, het, het hoeft niet. Via diezelfde leidraad hebben we gemeentes gezien die um, een hele eenvoudige prijsvragen uitschreven. Dus helemaal niet de Europese aan, aanbestedingen-type enorm nee, opgestapeld eisen. Dus en niet, niet Dat die die hoge ze het dan eisen. eisen helemaal hadden. niet nodig. Gewoon hele normale uh, open eisen. Natuurlijk lopen ze dan het risico dat ze ineens een jong architect hebben. Maar dat kon wel eens in plaats van een risico: een geweldig geluk zijn. Precies. Want die kon wel eens geweldig meer, meer aandacht besteden aan okay, dat Oké, Dus dit is deze, deze werkwijze die staat op die site, en gemeentes kunnen daar naar kijken. Ja. En eventueel die toepassen. Die toepassen. Ja. Um, uw voorganger in uw functie was um, Mels Krauwel. Uh, en die uh, is ook gevraagd wat hij nou geleerd heeft van die functie. Ga ik natuurlijk u ook vragen straks. Maar hij zegt het volgende. Ik krijg natuurlijk heel veel van mijn eigen collega's nu tegenover me, die je dan moet beoordelen. Over de presentaties van anderen hè, en hoe, hoe mensen zich gedragen ten opzichte van een opdrachtgever, <laughs> heb ik nu meer geleerd. Je merkt dus dat sommige mensen heel erg vanuit zichzelf aan de opdrachtgever vertellen hoe zij het probleem gaan oplossen. Terwijl anderen heel erg zich verplaatsen in de opdrachtgever. Maar dat soort dingen, daar leer je dus ontzettend veel van... hoe je met mensen om met elkaar omgaat. De psychologie van de dingen leer je veel van. Herkent u zich hierin? Ik heb minder... Um architecten voorbij zien komen. Want bij mij waren natuurlijk de bouwopgaven niet meer zo talrijk... als in nee, de, de crisis, periode ja. van mijn voorganger vanwege de crisis. Dus ik heb zitten nadenken, wat is nou wat ik geleerd heb? En weet je wat ik geleerd heb? dat wat nu belangrijk is, veel meer in het bestaande ligt. Ik heb gezien dat als de bouwactiviteiten tot stilstand komen... er ongelooflijk veel gebouwen uh, bij staan... zonder dat ze goed verzorgd worden, zonder dat ze gerenoveerd worden... zonder dat er nieuwe functies voorkomen. Ik heb geleerd dat uh, architecten en mensen en opdrachtgevers... die zich daar nu mee bezighouden, dat die geweldig kansrijk zijn. En dat we ook voor die gebouwen moeten zorgen. Dat we dus veel meer aanspreken zouden moeten besteden aan het bestaande. Zowel gebouwen als gebieden. En is er iets wat u meteen in uw hoofd krijgt als u aan zo'n gebouw denkt? Dat u denkt, oh ja, dat gebouw, dat zou ik nou bijvoorbeeld zelf heel graag... want u gaat natuurlijk gewoon weer terug naar de tekentafel. <laughs> He, uw functie is ten einde. Uh, dat u denkt, oh ja, dat zou ik wel leuk vinden. Nou, machtig zou het natuurlijk zijn om aan de, uh, al die hallen... die in, in de, aan het NDSM-terrein aan noord staan, ja, om die aan te beginnen. Maar net zo goed, moet ik wel bekennen, zie ik, uh, zie ik tegemoet... dat we eens een keer aan het Binnenhof gaan sleutelen. Dat we eens een keertje gaan, dat gaan opfrissen. En dat zouden we... we willen? <laughs> nou, daar zou ik, zou, ik, zou ik wat dieper over nadenken. Ja, we hebben veel glazen puien. Maar ik... in ieder geval zou ik graag willen... dat het weer toegankelijk zou worden voor het publiek. Dat het echt makkelijk, he, dat het makkelijk en open, dat het voor... voor, voor, voor, voor veel minder een, een, een veiligheidsbunker is... en veel meer eigenlijk een toegankelijk uh, ja. gebouw voor, voor de hele bevolking zou zijn. Want inderdaad, als ik dan denk aan het Binnenhof en aan uw ontwerpen... nou, die zitten aardig ver van elkaar, heb ik uh, de indruk. Want uw, uw werk kenmerkt zich door grote... Uh, vlakken, Veel kleuren ook. en Heel modern eigenlijk. Nou, veel van de gebouwen die ik heb gemaakt... zijn ergens wel geïnspireerd op een soort industrieel erfgoed. Ja. En daarmee zijn ze natuurlijk vaak robuust... en, en, en stevig uit de kluiten gewassen. En, uh, ze mogen er opgave. zijn. Ze mogen er zijn. Ja, dat, is <laughs> ook wat, dat is natuurlijk wat ik ook wil. We hadden het over schoonheid. En ik probeer natuurlijk door de aanwezigheid van, van, van, ja, van, van gebouwen... met een bepaalde ja, stoerheid... probeer ik dat, uh, dat vorm te geven. Schoonheid. Het hoeft natuurlijk ook niet altijd in gelikte details te zitten. Dat kan ook in een zekere robuustheid zitten. Ja, dus de manier waarop de Tweede Kamer dat gebouw is aangepast... dat, dat past wel een beetje in maar uw straatje? Eén ding weet ik zeker, en daar heeft Mels helemaal gelijk in. Het gaat natuurlijk niet om mij. Het gaat niet alleen om de architect die dat doet. Het gaat uiteindelijk om het gebouw. Dus je moet heel goed opletten. Wat wil zo'n gebruiker? Wat wil dat gebouw? En daar moet je naar luisteren en daar je, daar je ontwerp op afstemmen. Wat gaat u missen? Het werk is Ontzettend leuk. Dat hele ambt van Rijksbouwmeester is geweldig. Het is zo om, om, omvangrijk. Je ziet zoveel gebouwen, maar je ontmoet ook zoveel mensen. En uh, dat zal ik missen. Het vak van architect is toch heel vaak heel geconcentreerd op één ding. En dat vind ik overigens heerlijk om te doen, maar ik zal die veelheid der dingen wel missen. Maar de drukte waarschijnlijk weer niet. Helemaal niet. Nee. Weer lekker <laughs> rustig ook een lekker, beetje. Ja. Ja. Want wat ligt er nu op de tegentafel bij, uh, bij de Architecten? Waar Op mijn berekt? tekentafel uh, vandaag lag een, een brug. Een kleine brug vanuit ah, de, brug de, ja, de de brug is terug. Een ja, de brug is terug. Een kleine brug, een voetgangersbrug, over de, uh, een, een, van, van de Zuidas naar de Boelenlaan. In Amsterdam ben je In Amsterdam, hè? Amsterdam, ja. En dat vind ik fantastisch om te doen. Dat is eigenlijk maar een heel klein onderdeel. Maar ja, dat is natuurlijk precies hoe die details zijn. En precies hoe de verlichting daar overheen gaat. Hoe ga je daar als fietser overheen? Ja, die maakt of dat ja. schoonheid wordt of niet. Ja, de oude liefde. Eigenlijk. Absoluut. En is dit contrast niet heel groot? Weer naar zoiets toch, ja, iets kleins maar zeggen, voor de stad en het Rijksbouwmeesterschap? Nou ja, zolang ik door de radio word uitgenodigd om in mijn verhaal weer te komen doen, is er nog niks veranderd. Ik ga daarnaar kijken naar die mooie brug. Wanneer ligt die er? Nog wel even drie jaar. Over drie jaar. Oh, drie dat jaar. Die gebouwd wordt. Goed, naar nou, alle mensen ja. die nu luisteren. Hij gaat liggen, um, dus van de Zuidas naar de Boelelaan in Amsterdam. Gaan we overheen fietsen, kijken wat voor lichtjes er gekomen zijn. Hartelijk dank voor uw komst. Liesbeth van der Pol, Rijksbouwmeester dus geweest de afgelopen drie jaar. Heel veel uh, succes met uw verdere loopbaan. Dank je wel. Ja, dit was uh, Twee Dingen voor vanavond. Morgenavond acht uur, weer twee nieuwe dingen. En dan zit hier mijn collega Kees Grimbergen. Op onze site kunt u reacties achterlaten... maar ook gesprekken als u zou willen terugluisteren. tweedingen.nl en straks BNN Today met Willemijn Veenhoven. Nou, Willemijn. Met heel veel dingen. Ja, maar, ja precies. Ja, hele onder andere um, <laughs> de Beatles komen terug. Is het gerucht? Oh. En, ja, uh, ja. Ja, ja, ja. en zangeres Marieke Jager is groot, groot, groot fan. En die komt hier zo meteen vertellen wat dat wel niet zou betekenen voor de wereld en voor haar. En dan uh, Erik Corton, die is natuurlijk bekend uh, van Request dat die door heel Afrika reist. Die is hier na negenen uh, samen met uh, de, de baas uh, Tineke Zelen van de Zichting Vluchteling over de ergste hongersnood in uh, Oost-Afrika in 60 jaar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 BNN Today. Willemijn Veenhoven. Dinsdag 12 juli 2 over half negen. Goedenavond. Het circus is los. De Beatles komen terug. Nou, volgens de Roddels zouden ze tijdens de Olympische Spelen in Londen een comeback gaan maken. Volgend jaar dus. Um, tenminste twee van de vier. En aangevuld met twee zonen van de overleden twee. Nou, Zometeen zo is de zangeres Marike Jager hier. Groot Beatles fan. En zij vertelt wat zij ervan vindt. En dan Afrika er kampte met de ergste droogte en hongersnood in 60 jaar. Tenminste Oost-Afrika. Na negen is onder andere Erik Kortom te gast. Die reist voor de Rode Kruis regelmatig door Afrika. En vertelt wat hij daar heeft meegemaakt en gezien. En natuurlijk de dagelijkse update van de Tour de France. Met onze eigen Tourheld Kenny van Hummel. En onze eigen Joost Kreugel die zat in keer. Want hier in het dorpje in Zeeland woont een berggeitje namelijk Johnny Hogenland. Want hij heeft de bolletjesstrui in de Tour de France. En het dorpscafé staat hier in ieder geval elke dag op zijn kop. Want ze zijn heel erg trots op hem en ik ook. Want ik vind de Tour na nou eindelijk weer een paar jaar leuk om dat te komen in Nederlanders om iets strijden. Net 5 is uh, gisteravond gestart met een uh, nieuwe dramaserie over artsen in de jungle. En of die serie een beetje lijkt op de werkelijkheid. Mwah, dat hoor je zo meteen van Anton Frima van Artsen zonder Grenzen. Maar eerst even, Anton, even kort, wat heb jij vandaag gedaan? Um, ik heb vandaag een van onze logistieke medewerkers gesproken die net terug is uit Liberia. Daar heb ik een soort exit- of evaluatiegesprek mee gehad. Um, ik heb twee vacatures online gezet. En ik ben een aantal van onze ervaren medewerkers achteraan zitten... om te kijken of die voor ons naar Congo zouden willen in september. Kortom, heel veel woeste, ellendige gebieden komen zo ja, voorbij klopt. op een dag. Ja. Ja. Zometeen hebben we het onder andere over Pakistan en Somalië... waar jij hebt gezeten. Tot zo. En dan doe deze topics een update met Luc. Ja, met daarin natuurlijk Johnny Prikkelboy hogerland Hoe verging het hem, die uh, etappen? Verder nieuws over de gezichtscan bij juwelieren. Het ministerie van Vrom is voor 4 miljoen opgelicht. En nieuws over O.O. Gerso. En dan zien we dit jaar dat Gerso niet zoals relatief minder boekingen scoort... dan uh, andere bestemmingen onder de jongeren. Zometeen meer na 9 uur. Maar eerst het sportnieuws. Meneuremaer, goeie naaf. Uh, sorry, uh, sorry. Jeroen Stomhorst zit hier de hele week. Ja, ja. Marike Jager komt binnen. Die, ja, die, oh, die, die leidt mij af. En ja. dan zie ik Marike Jager en oh, dan ja. denk ik... Nou ja, goed, Ach, maak ik Jouw kan ik het hebben. Jeroen. Goed, Jeroen, uh, Jeroen. ik ga ook even Jeroen. vertellen hoe het zit uh, Willemijn. <laughs> De tiende etappe in de ronde van Frankrijk Die is gewonnen door André Grijpel. De Duitser was in de eindspin te sterk voor de Brit Mark Cavendish. Dat is een verrassing, mag je zeggen. De Fransman Thomas Verclair blijft in het bezit van de gele trui. De etappe ging over 158 kilometer van Aurillac naar Carmo. Twee beklimmetjes daarin, twee van de derde en uh, twee van de vierde. Dus vier beklimmingen, moet ik zeggen. De bolletjes -trui bleef in het bezit van Johnny Hogelland... die ondanks zijn 33 hechtingen de etappe kon uitrijden. De renner van Van kwam weliswaar op achterstand binnen... maar het werd geen leidersweg. Alle mensen die me aanmoedigden aan de weg, alle renners in om me toe kwamen, respect voor wat. Die me gewoon in het begin omhoog duwden, dat was, dat gaf me toch wel behoorlijk wat dat er in erin was. Ook Robert Geesing kende weinig problemen en behield de leiding in het jongere klassement en de daarbij behorende witte trui. De Rabo was in het begin van de etappe wel betrokken bij een valpartij, maar liep daarbij gelukkig geen fysieke schade op.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 G. eindigde net als alle andere favorieten in het eerste peloton en kon dus met een tevreden gevoel terugkijken. Best een goede dag voor mij. Het draaide weer een beetje als vanouds. Een uh, paar, uh, paar klimmetjes erin. Uh, die gingen ook best wel goed. In de finale nog wel eventjes, uh, eventjes hectisch natuurlijk. Dit deed wel pijn, maar ik uh, denk dat het voor veel mensen pijn deed. Want het peloton was nog eventjes gebroken. Goed, nou, ik zat goed van voren dankzij Tjeringi. Ja, eigenlijk een, een, een toerdagje en uh, zonder, zonder uh, eigenlijk veel uh, problemen. De mo meest strijdlustige <laughs> landgenoot was Rob Ruig van de vakantie Leiploeg, een debutant. Hij ging in de slotfase in de aanval, maar kreeg gezelschap van de Fransman Blal 3 En daar ging het mis. Op het eerste moment komt hij in mijn wiel. Dan weet je dat hij even moet uitblazen en dat, uh, ja, dat gun je ook. Ja, je gunt hem dat moment. Maar... Uh,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 Dat komt wellicht later deze toernooi nog van pas. Morgen wellicht, want dan is etappe nummer 11. En dan hebben de sprinters wel weer de beste papieren. Het peloton vertrekt uit blais le En dan gaat naar Leuvenhoog. De rit is 168 kilometer lang. En kent met een klimmetje van de derde en eentje van de vierde categorie. Weinig hindernissen. En dus behoudt ook morgen Johnny juni-oogland weer de bolletjes thuis, Als hij hem uitrijdt. Zo direct meer in de avondetappen, mij. Dankjewel, Hoornmeider. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, het is de ultieme droom van bijna iedere muziekliefhebber nog een slaat hij me op mijn hoofd. Sorry Jeroen, <lacht> de, bijna de droom van iedere muziekliefhebber nog één keer een concert van de Beatles meemaken. Maar ja, dat kan toch helemaal niet, want twee van de vier zijn al dood. Nou, en toch gaat het hele sterke gerucht dat ze weer samenkomen volgend jaar tijdens de Olympische Spelen in Londen. Paul McCartney en Ringo Starr die zouden dan met de zoons van de afgeleden John Lennon en George Harrison weer op het podium staan. Ja, en als dat dan zo waar zou zijn, dat is toch wel de grootste droom van iedere Beatle fan Nou, zangeres Marike Jager, die is zo'n enorme Beatle fan En ze is hier, Marike, goedenavond. Goedenavond, Hoi. Het is een gerucht, maar stel, stel, stel, stel. Stel. Wat, wat vind jij ervan, als dat nee. zou gebeuren, volgend jaar Olympische Spelen? Ik, ik, ik ben er niet bij, dat ik het zo. Ik hoef er niet bij te zijn. Nee? Dat klinkt uh, niet goed, hè? Nee. <laughs> als Beatles-fan. Nee, Nee, waarom nee. niet? Nou ja, ik droomde als klein meisje altijd over uh, concerten van de Beatles... en dan werd ik wakker in tranen en zo van, ja, dat kan dus nooit meer. Nou, dat zegt al genoeg zo voor mij, van ik ben fan van de Beatles... en niet van een soort stunt wat ze nu... Ik vind het meer een stunt dan uh, een concert waar elke Beatle fan bij moet zijn. Nou ja, Paul McCartney schijnt in een of andere Amerikaanse show te hebben gezegd... Uh, nou ja, hij wilde het niet echt bevestigen, ook niet ontkennen... maar er bleek wel uit dat hij wel zin heeft om wel weer te spelen okay. als Beatle. Nou, daar wil maar... ik wel naar kijken. Ja, maar je gaat zo niet naartoe gaan. Nee, nee is, is het, Denk nee. je dat het voor meer Beatles-fans zo voelt dat het een meer een soort verraad is? Mm, nou ja, verraad. Ik, wat ik zeg, ik vind het een soort stunt of zo. Van ik, ik, mijn liefde gaat gewoon naar de Beatles van toen, zeg maar. En de muziek van toen, dat omarm ik dat het er is geweest, zeg maar. En dan vind ik het heel jammer dat het nooit meer terugkomt. Maar dit, dit vind ik zo'n zo andere Dit band, is iets anders. Dat is zoiets anders ja. en in een andere tijd ook. Ja. En, Nee. En jij komt in 1979 ben geboren. Ja. Waarom ben jij zo. Want ik geloof dat ze 69 of 70 stopte met spelen. Ja, ja. Waarom ben jij zo'n enorme fan? Uh, ja, vanaf jongs af aan uh, gewoon uh, automatisch naar de platenkast en die liedjes eruit pikken. En dan, ik vond gewoon de Beatles heel erg mooi. Dus dat, dat, dat draaide ik de hele tijd. Echt vanaf en ik wilde ook. Kleins af aan. Ja, ja, echt klein. En hoe, waarom dat is, weet ik niet. Ik denk, uh, dat sprak me gewoon heel erg aan. En toen ben ik alles gaan verzamelen. En vrienden van mijn ouders die ook met platen aankwamen en zo. Van Hier heb je nog, nog meer. Ik kreeg kinderen voor kinderen en jij kreeg de Beatles. Ja, nou, kinderen voor of kinderen ik ook. Met heel veel plezier. Maar Beatles, uh, ja, dat, dat is wel wat ik het allermeest gedraaid heb door mijn leven heen. Zeg maar nog steeds ook. Je was een tijdje geleden, uh, je, jouw droom was om eigenlijk als een soort Beatle op te treden. Toen was je in een wereld door recordings. Ja. En met dit. Luister even mee. What's Joker ja. is it's zo so hard to please come together right now over me Hoe hoe erg hebben ze jouw muziek beïnvloed de Beatles? Nou, ik denk wel stiekem wel heel erg, want uh, ja, je gaat het ook wel echt maken als je liedjes schrijft. Natuurlijk ja, word je geïnspireerd door wat je luistert. En ik hoor heel veel mensen dat wel zeggen. Van, ja, ik hoor die Beatles wel. Uh, en, en daarbij spelen we ook op hele oude instrumenten. Dus ik heb zelf een hele oude Gretsch-gitaar uit 67. En dat is vrijwel exact dezelfde als waar George Harrison op speelde. Oh, ja? Dus qua sound, zeg maar mijn versterker is ook uit 64. En de Rulits waar ik Jan op speelt, En Nicky heeft een hele oude drumkit. Dus qua sound zit je ook al in die richting. En dat ga je ook nooit loslaten? Dat blijft? Nee, misschien wel. Nee, ik ben niet zo, uh, zo van... Uh, weet je, Dat blijft niet, hoeft niet zo te blijven. Maar ik, ik vind dat wel een heel mooi geluid. Ja. En ik merk ook dat ik... Melodieën van de Beatles heel mooi vindt, dat ik ook zelf heel veel aandacht besteed aan melodie en aan koordjes en aan diversiteit. Want je hoort ook dat zei, op hun plaat gaan ze echt alle kanten op. En dat is heel gaaf. En eigenlijk gebeurt dat tegenwoordig veel te weinig. En dat vind ik ook belangrijk, dat je gewoon binnen een plaat ook gewoon heel veel laat zien en horen. Zometeen draaien wij um, het nummer waarin je schijnt goed te horen dat jij uh, beïnvloed bent door de Beatles, Natural Way van je nieuwe CD. Ja. Waar, waar moet de, de, de, de kenner op letten? Of de niet-kenner. Maar hoe kunnen we horen dat daar echt Beatles in zit? Ik denk een hele duidelijke, dat is de melaton die we daarin gebruiken. En het is een echte melaton. Wat is een melotron? Ja, is, Het is een soort piano-instrumentje wat eigenlijk bestaat uit allemaal hele kleine sampletjes. Dus onder elke toet zit een klein sampletje. En dat hoor je. En dat zijn strijkers of fluitjes of alle twee. En in welke nummers van de Beatles hoor je dat? Dat is in het intro van Strawberry Fields Forever. Daar hoor je... Ah. Dat, dus dat, dat moet je gaan herkennen. Ook niet Beatles fans die zullen zeggen... hé, hey, ken ik dat niet ergens van? Het gaat je heel veel fans opleveren, denk ik nu. Nou, <laughs> niet, ik weet het niet. <laughs> niet je nieuwe singer, maar dat is nog steeds Traveler, of niet? Die uh, Rusty, ja. ja maar ja. Traveler hebben we veel gedraaid. Hier. Ja, tof. Ja. Gek nummer. Maar nu Natural Way van je nieuwe cd. Omdat die geïnspireerd is door de Beatles. En dan gaat Marike er misschien niet naartoe. Maar wie weet volgt jaar Olympische Spelen. De mm. Beatles. Dankjewel Marike. Ja, graag gedaan. He such a gentle face. away. Oh, you will try to seduce, to remind her. Ik het woord vergeten. Hoe heet het nou? Mellotron. Ja, iets met tron was het. Ja. Marieke Jager. En zeker dat ik nu Strawberry Fields erin herken. En ook wel een nummer van Lenny Kravitz. Al weet ik niet meer welke. Maar ik ben niet zo'n kennen. Marieke Jager dus. Hoe heet het nummer? Regisseur Bart? Natural Way. Dat was het. Dankjewel, Marieke. Door dan. Als je houdt van ziekenhuisseries... als ER, Grey's Anatomy en Private Practice... nou dan smul je ongetwijfeld van het nieuwste in het genre. Namelijk Off The Map... Is een, een, in de Zuid-Amerikaanse jungle werken vijf steengoeien. En natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk ook nog eens woestaantrekkelijke artsen die met elkaar zo'n beetje een heel ziekenhuis runnen. En daarin komen natuurlijk de meest exotische ziektes voorbij die de tropendokters dan mogen genezen. This is the tropical rainforest. And you're standing in the middle of the greatest medical resource on earth. And we're the only medical center within 200 miles. Practicing tropical medicine in a third-world country is a different game. You don't have high tech, you have your brain. Out of hundreds of doctors, I picked you three. So don't mess it up. Yeah, off the map. Dus een soort of gray's anatomy, but on somewhere in the jungle in Zout America. Anton Frima is een recruiter van Artsen zonder grenzen. En hij werkte zelf in de bushes van Somalië en Pakistan. En hij heeft de eerste aflevering van Off the Map voor ons gekeken. Anton, goedenavond. Goedenavond. Jij hebt acht maanden in Pakistan gezeten en acht maanden in Somalië. En dat Somalië is wel een beetje te vergelijken met midden in de jungle. Hè? Ja, het is, er zitten wel hele avontuurlijke aspecten die uh, denk ik in de aflevering voorbij komen. En die in het, uh, ja, in het echte leven er ook wel zijn. Maar ze zijn in deze aflevering wel wat dramatisch. En, uh, ja, maar wat hoe, zag jij, hoe zag jij daar de, erbij in Somalië? Hoe zag het eruit? Um, nou, ook wel heel groen zoals in deze aflevering. Maar wel wat, uh, ja, wat minder vrij. Wij zaten in een compound en dat was... Ons hele leven en doen, en uh, dus zo vrij rond bewegen als je in de aflevering ziet, dat uh, zat er helaas niet daar in. Daar gaan rond. ze ook naar de kroeg en zo, nou, dat konden jullie niet. Hoor. Nee, we hadden een kampvuurtje en geen, uh, geen biertjes. Nee. Afzien. Ja, af toe. <laughs> ja. Um, Overigens ben jij niet arts, maar je bent ingenieur. Um, wat heb je daar dan te zoeken in zo'n tropenziekenhuis? Um, nou, de ziekenhuizen hebben ook veel logistieke en technische uh, internationale medewerkers nodig. En ik uh, ben een beetje technisch en ook wel logistiek handig. Dus ik heb eigenlijk het hele ja, ziekenhuis uh, gerund op het technische logistiek vlak. Zodat de artsen hun werk kunnen doen en de rest uh, gewoon geregeld is. Ja, want dat soort mensen zijn er ook heel veel nodig. Ja, dat is soms bijna de helft. Dus, uh, dat, uh, en daar ben ik ook dagelijks naar op zoek in Nederland. Ja. ja, want jij bent de recruiter. Jij, wat jij nu doet is die mensen zoeken om ze vervolgens uit te zenden naar dit soort landen. Ja, dus ik, uh, ik, de mensen die dat graag willen, daar kijk ik van uh, ben je daar uh, voor geschikt. Ja. En als we mensen hebben aangenomen gaan we kijken naar uh, wat is een passend land uh, voor jou. Nou, we gaan even uh, die, die, Het is een leuke serie. En, uh, nou, ik, ik, ik vermoed zo dat hij niet heel realistisch is. Denk ik. Hij is niet heel realistisch. Hij is wat sensationeel. En het is uh, ja, het gebied waar ze zitten is ook niet een directe gebied waar wij zouden zitten. We zitten toch vaak in meer in rampen en, uh, en oorlogs- en conflictgebieden. Ja, dus en zij zitten ergens in uh, een rustige jungle in Zuid-Amerika. Ja, het maakt die... nog een vrij ontspannen indruk en een veilige indruk. Ja. En dat is vaak voor ons anders. Het begint enorm spannend, die serie of de map meteen. Um, bij aankomst, het is een on ongedefinieerd uh, land ergens in Zuid-Amerika. Bij aankomst is de nieuwe dokter um, eigenlijk nog geen vijf minuten binnen... of ze staat meteen al naast een bloedende patiënt. Hi, we're the new doctor. Ah. What can we do? Hold his shoulders, brace his legs. No, no, no. Get, get the hell away from me! Oh. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Welcome, doctors. Ja... Yeah. Is een beetje onduidelijk voor een moment. Maar goed, het gaat erom dat je daar binnenkomt... bam, meteen op, ongeveer op, op de operatiekamer wordt gezet. Zo gaat het er ongetwijfeld niet aan toe. Nee, nou, en, en deze patiënt had zelfs een, een soort tropische vis... die volledig door zijn benen stak. Dus dat uh, komt bij ons ook wat minder voor. Ik heb wel nog eens een kro krokodillenbeet uh, per jeep laten brengen naar het ziekenhuis. In Somalië was dat ook. Ja, dat nou, was mijn tweede dag. Maar uh, zo ad hoc in het werp geworpen worden, dat, uh, dat is toch wat minder. Daar krijg je bij ons toch wel wat, uh, flink wat briefings aan vooraf... zodat je... Nou, rustig, wordt, uh, rustig wordt, opgevangen. Hoe weet je eigenlijk of je, uh, want jij, jij selecteert die mensen niet. Iedereen is zomaar geschikt om naar zijn gebied uit te zenden. Je moet daar wel, je moet al bijvoorbeeld al Stalen zenuwen. Uh, ja, hoe, hoe test je dat? Of Hoe weet je? Nou, dat? We, we in bijvoorbeeld de sollicitatiegesprekken kijken we heel erg naar wat mensen al aan reiservaring hebben en uh, nou, of ze al veel de wereld over zijn geweest en misschien wel in wat lastige situaties zijn gekomen kan soms ook in Nederland dat je in uh, toch wat stressvolle, drukke omstandigheden komt. Dus jij, jij kijkt, als ik zes keer mijn vliegtuig heb gemist, hoe ik dat dan oplos? of ik Ja, een beetje mocht je daar mee? heel raar op reageren, dan kan dat ook... Uh, nou, en met name de dingen waar je... Uh, de, de persoonlijkheidsfactoren die een beetje uh, soms wat lastig kunnen zijn... die komen in dit veld wel onder een uh, glas te liggen. Ja. Nog even een fragmentje. Um, op een gegeven moment is er een scène waarin ze een infuus nodig hebben... maar dat is dan op. En in plaats daarvan pakt de dokter natuurlijk een kokosnoot. You're going in his veins? The water from green coconuts has the same electrolyte balance as blood plasma. They used it in World War II when they ran out of fluids. But there's gotta be another way to get him stable. I mean, this is... yeah, we could go door to door asking for blood donations, but that could take a while. Don't worry, I've done this more times than any other guy down here. Oh, you have? How many times? <laughs> One. <laughs> <laughs> kan dat? kan je de, de Ja, dat mooi. En, ik eh, ken de truc dus. uh, <laughs> zelf nog niet. Want wat nou, deden ze? Jij hebt hem in de aflevering gezien, wat deden ze? Ja, opvies? ze hebben geen infuusvloeistof meer. Dus dat kun je schijnbaar ook kokosnoodinhoud uh, voor gebruiken. Dus die gaan ze tijdens de operatie halen in het bos en dan komen ze terug en dan uh, <laughs> overleeft de patiënt daardoor. Dus dat is een beetje uh, heel net kort, wat er gebeurt en dan wordt hij een aap of zo. Nou ja, ja. <laughs> dat soort dingen gebeuren niet. Nee, het is wel altijd een hele logistieke uitdaging... om al je medicijnen overal op tijd te krijgen. Maar uh, dit soort houtje-toutje-oplossingen... die heb ik nog niet voorbij zien komen. Maar heb je dan altijd... Bedoel, jij hebt in echt in rampgebieden gezeten, in Somalië, in Pakistan... Is daar zijn daar medicijnen beschikbaar dan? Nou, dat is heel veel komt per vrachtwagen of per vliegtuig. En dat is een enorm gedoe om dat overal op tijd te krijgen. En soms zullen de artsen, dan is medicijn A op en dan kan het als het goed is ook met B. Ja, dus en, ik bedoel, uh, soms zal je toch, het, het zal niet zo uh, relaxed eraan aan gaan als in een Nederlands ziekenhuis. Dus wat, wat voor rare situaties heb je eigenlijk meegemaakt dat je iets toch op een andere manier moest oplossen? Um... Ja, dat zit er niet zo vaak in de, in de medische zaken. Wel dat je op hele rare manieren moet proberen een dak te gaan repareren... of midden in de nacht een generator moet starten... en uh, de bougies doen het niet. En dan moet je wel heel creatief daarmee omgaan. Ja, maar, uh, ja medische trucjes, die uh, ben ik me niet van bewust, maar... Nog even één uh, fragment. Um, een van de nieuwe artsen die is enorm enthousiast over de locatie. Die wil namelijk surfen, die ontdekt stranden. Nou ja, die denkt het is gewoon een soort avontuurlijke vakantie. This place is awesome. Not only are there no-mail practice suits, but they're surfing. And you know how many days a year it's sunny here? All of them. Oh, oh, oh. Sunblock, I got you guys some samples from yeah, the office. Oh, that's really nice, thank you. Yeah, I think there's like three topless beaches right around here. And you do not want those to shrivel up before their time. I've seen it happen, it's... Is Het Je zit al enorm te neten te schudden. Topless beaches in Somalië en Pakistan? Moi, uh, nee, gesluierde beaches <laughs> in Somalië. Ja. Nee, want je zei net al, je, je zit, wij zitten daar op een compound, daar kan je helemaal niet van af. Nee, dus, er zijn heel helemaal... veel projecten waar je er inderdaad gewoon niet van af kan. Dus dan is het, je woont eigenlijk waar je werkt. En dat is omheind door een hek of wat bosjes. Of, en daar woon en werk je. En je werkt zes dagen per week. En, uh, dus de ontspanning ja. die je in dat fragment zag, die uh, hebben we helaas niet. Maar in deze serie is iedereen knap en iedereen doet het met elkaar. Uh, dat is in het echt wel zo, neem ik aan. Ja, Vervallig. iedereen is, is zeker het altijd, uh, altijd knap. <laughs> en uh, nou goed, kijk, je, je, iedereen ontmoet natuurlijk interessante mensen. En het is heel internationaal. En dat maakt het altijd hele leuke, leuke teams en hele leuke groepen om mee samen te werken. Ja, en daar veel gebeurt affaires, wel eens ongetwij wat. Ongetwijfeld. Nou, nou, veel niet, maar. Maar, Hoeveel vriendinnetjes ja. heb jij daar gehad? Nou, daar ga ik Marie natuurlijk niet uh, over uitlaten. <laughs> Waarom niet? <laughs> nee, maar het is, uh, nou ja, je, het is wel een beetje ook je nieuwe familie. Je bent ver van al je vrienden en familie ja. verwijderd. Uh, dus je, bent, uh, je moet wel echt met die hele nieuwe familie weten te, weten te klikken. In elk busje je een ander schatje. <laughs> <laughs> Anton Rima van Harten Zonder Grenzen, dank. Het is een, een mooie serie, dus of the map. En nu dan de dag van onze eigen Joris Gruel. volg ik eigenlijk al jaren niet meer. En dat heeft er gewoon mee te maken dat we geen aansprekende Nederlandse renners meer uh, hebben. Maar sinds dit jaar gaat het allemaal weer wat beter. Geesink. Maar we hebben ook een berggeitje. En dat is Johnny Hogeland. En uh, die komt uit Ierske, Zeeland. Ik uh, dacht, ik ga hier gewoon eens naartoe. Want het is een klein dorpje en uh, het zal wel op zijn kop staan. Nou, het is uh, vrij rustig. Maar de lokale kroeg die heeft zich wel al voorbereid op de etappe van vanmiddag. Vlaggetjes hangen buiten, ze hebben een groot spandoek opgehangen met Johnny Hoogland en een foto. En natuurlijk de rode bolletjes met een witte achtergrond. En ik ben erg blij dat we weer een aansprekende rennen hebben. Want ik volg het nu ook eindelijk weer een klein beetje. Het is nog niet zoals in 1980, want toen hield ik zelfs een plakboek bij... van Joop Zoetemelk, die toen destijds toe won. Met Gerry Kneetman en Jan Raas, met ploegrijder Peter Post. Dat waren echt de mooiste tijden. Ik hoop dat ze weer terugkomen. Maar er is weer een klein beetje licht in de tunnel. Want we hebben iemand met de trui. Henk, de vlaggetjes worden hier opgehangen. in Ierseke, jij hebt een kroeg hier... Klopt. Begin je pas vandaag met uh, uh, de ja. versiering. Ja, klopt. Want uh, sinds dat hij een uh, zondag geval is... Uh, en die jongen die hier vandoor heeft te komen, dan, uh, daarom hangen we nu pas eigenlijk de vlaggetjes op. Want hier uh, aan de muur van de gevel van uh, je café hangt de Johnny Hogerland Foto en de bolletjes. Ja, hij heeft natuurlijk die bolletjes-trui gewonnen. Hè? Ik hoop dat hij hem uh, van, vanmiddag heerlijker wint. Ik ben zelfs blij voor je. Oké, okay, dankjewel. Voor mezelf. Henk gaat het trappetje op om uh, al zijn vlaggetjes op te houden. Ja, dat is wel even afzien, hè, met die vlaggetjes. Jazeker. <laughs> Lijkt de WK wel. toch iets anders, hè? Ja, dat is toch wel leuk, hoor, dit. Omdat het zo dichtbij is, hè? Zeven wielrenners hier binnen. Komen jullie uh, speciaal voor uh, Johnny? Niet speciaal, maar wel uh, uit sympathie. Jullie komen uit België? Ja. En Johnny gaat zijn trui vandaag of morgen toch kwijtspelen. Heb ik zo de indruk. Ja? Als de bergen wat hoger worden, zouden we dat kunnen? En dan met die prikkeldraad in zijn gat. Dat gaat niet, hè? Ik ben in ieder geval wel blij dat er weer eens een Nederlander... ergens aan meedoet binnen de Tour de France. Ja, alsjeblieft, alsjeblieft. Dat mag. En de bakker is ook aangekomen. Zie ik hier, met een hele grote doos. En wat zit er in die doos? Want dat moet naar het café toe, hè? Ja. Ik denk dat er bolletjes in zitten. Oké. Okay. Goed geraden. Kijk maar. Oh, zeg. Allemaal tonpoese wit met uh, rode bolletjes erop. Bent u blij met Johnny? Ja, zeker. Volgt hij het ook elke dag? Ik ben niet zo'n uh, wilder aan de verhaal, maar toch uh, de Tour de France trekt me wel eigenlijk. En dan gaat het toch je hartje sneller kloppen, en zeker als hij uit de plaats komt. Ja, dan zeker, dan nou, het eerste natuurlijk. Dan, uh... <laughs> René, kom je hier een biertje drinken of uh, kom je voor het uh, wielrennen? Een biertje, wielrennen kijken. Dan stonden we zelf dus hier met z'n allen de tour kijken. Nee, dus... uh, afgelopen uh, zondag viel die, uh, hoe was het hier? Maar ik strok ervan. Ik, wacht, uh, lekker. ik dacht, nou, dat gaat hem worden. Je gaat hem winnen. Die was, ja die zat er gewoon goed bij. En, uh, en dan is dat, ja, is gewoon een, een drama dan, hè. Het is echt ongelooflijk en dat hij gewoon ook doorgaat. Is dat uh, Zeeuwse mentaliteit, hoor ik de hele tijd. Ja, dat is echt Zeeuwse. Echt bikkelen. Ja, doorheen, dan maar dood. Ken je hem ook? Zonnie, nou ja, niet persoonlijk, maar waarvan zegt. Ik zie hem wel eens op de scho bij het schooltje, daar hangt men even op ophalen of zo. Dus ik kan wel eens lopen. Het is niet zo van dat iedereen elkaar hier kent. Ja, iedereen kent me ander wel, maar dat is ook gewoon van. U. Denk je dat hij de blijft behouden? Als hij blijft fietsen, houdt hij hem ben is zeker. Het is afgelopen. Nou, gelukkig Johnny Journey Die heeft gewoon zijn bolletjesstrui weten te behouden. Ondanks al die richtingen. Dus iedereen blij. Ik en Ierseke en natuurlijk alle Nederlanders. En de Tour blijft natuurlijk op deze manier een stuk interessanter voor ons. Jongens kreugel. Op Twitter is hashtag Durf te vragen een bekend fenomeen. Je kent het wel. Je stelt een vraag waar je heel graag het antwoord op wil weten. En dan sluit je af met een hashtag Durf te vragen. Dan is er vast wel iemand die dan het antwoord voor jou weet. Nou, Vanaf uh, vorige week beantwoorden wij iedere dag een vraag die met hashtag durf te vragen op Twitter is verschenen. Hashtag durf te vragen. Het babette rumt stelt de vraag: vanaf welke temperatuur ga je eilen? Ik ben alleen thuis en ik vind eilen zo eng. Hashtag ziek. Hashtag durf te vragen. Hallo, met Niels Rosse, huisarts. Uh, de vraag is uh, welke temperatuur uh, je gaat eilen. Maar het probleem is dat uh, het eilen niet alleen door de temperatuur wordt veroorzaakt. Als je bijvoorbeeld in een sauna gaat zitten en je krijgt het heel warm... dan ga je daar nog niet van eilen. Het is meer dat je ziek bent. en Het ernstig ziek zijn veroorzaakt dat zoveel dingen in de war lopen dat je uh, ja, dingen gaat zien die er niet zijn, uh, gek ideeën krijgt, en dat noemen we eilen. En afhankelijk van hoe kwetsbaar je bent en hoe ernstig ziek je bent, uh, gebeurt dat eerder of later. Dus een jong kind of een oudere oudere die is kwetsbaarder en die krijgt dat al eerder dan een gezonde jongen. Hashtag durf te vragen. Morgen weer een nieuwe hashtag durf te vragen. Zometeen na het nieuws nog meer BNN Today. We hebben het over BN'ers die gestolkt worden. We hebben het over de crisis in Italië. We hebben natuurlijk onze eigen Kenny van Hummel. En Erik Horton en Tineke Zede van de Stichting Vluchteling... over de ramp in de hoorn van Afrika. Maar nu is het nieuws.